9 uur, het NOS Journaal, door Megens. Google is niet langer het waardevolste merk ter wereld. Het internetbedrijf is in de top 100 van waardevolste merken... na vier jaar ingehaald door concurrent Apple. Volgens het onderzoeksbureau Melwood Brown is de maker van onder meer de iPad en iPhone... ruim 153 miljard dollar waard, 84 procent meer dan een jaar geleden. Google is volgens de onderzoekers iets minder waard geworden en wordt nu geschat op ruim 111 miljard dollar. De schatting wordt gedaan op basis van een aantal factoren, zoals de waardering van consumenten. In de top 100 staat maar één Nederlands bedrijf, oliemaatschappij Shell, staat op de 51ste plaats.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 De volkstelling moet uitwijzen of Duitsland ruim 81 miljoen inwoners heeft, zoals er in de officiële statistieken staat. Op het Rode Plein in Moskou is de jaarlijkse militaire parade aan de gang, waarbij de overwinning op nazi Duitsland wordt gevierd. Zo'n 20.000 militairen marcheren over het plein. Daarnaast is het zware militaire materieel te zien, zoals tanks en raketten. De parade in de Russische hoofdstad begon met een minuut stilte... voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Tussen 1941 en 1945 kwamen naar schatting 27 miljoen Russen om het leven. Het weer wisselen bewolkt en kans op een bui, later mogelijk met onweer. Temperatuur 19 graden aan zee en een graad of 27 in het uiterste oosten. Morgen weinig verandering, de dagen daarna minder warm. ANWB ah, Verkeersinformatie. Nog 80 kilometer file. Drie files vallen nog op qua lengte de A2 den Tussen Waardenburg en de afritkerk-driel 6 kilometer. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen voor knopend Raasdorp 6 kilometer. En op de A15 van Nijmegen naar Goijkum tussen Ochten en Tiel ook 6 kilometer.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 Goedemorgen. Het geweld tegen de demonstranten in Syrië gaat door via nieuwsbrieven. En YouTube komt er wel wat nieuws naar buiten. Het komt ook via familieleden. Ik praat zo met een Syriër in Nederland die nog regelmatig contact heeft. Enschede veegt de lege blikjes opzij en lege bekertjes en kijkt vooruit naar volgend weekend. En de FNV ligt dwars. Vakcentrale FNV roept gemeenten op om zich te verzetten tegen de kabinetsplannen om een groot deel van de taken en bezuinigingen over te dragen aan de gemeenten en de provincies. Vakcentrale is onder meer betrokken bij het CAO-overleg voor de sociale werkplaatsen, waar flink bezuinigd op moet worden, en zorgt voor werk voor mensen die uit de sociale werkvoorziening komen. FNV-bestuurder Leo Hartveld vertelt wat er met het meeste dwars zit. Nou, ons zit dwars dat er een, een regeling die slecht voor de mensen is, die slecht voor de samenleving is en slecht voor de gemeente is, door het Rijk nu wordt uh, opgedrongen, inderdaad, aan de gemeente. En uh, dat gaat betekenen dat een grote groep jong gehandicapten geen of een lagere uitkering gaat krijgen, dat er veel banen verloren gaan in de sociale werkvoorziening.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 FNV-bestuurder Leo Hartveld, Vereniging van Nederlandse Gemeenten... wil niet reageren op de oproep van de FNV. Ze vinden dat het aan de leden is om hier op 8 juni een beslissing over te nemen. Bijna tien over negen, dit is het NOS Radio 1 Journaal. Het is lastig om een onafhankelijk beeld te krijgen van de ontwikkelingen in Syrië. De meeste informatie die beschikbaar is, komt van Syriërs in ballingschap. En die informatie wordt dan weer gebundeld in nieuwsbrieven. Correspondent Nicole Fever krijgt er dagelijks een paar in haar postbus, in haar mailbox. Onderwerp van de laatste nieuwsbrief, dood, leugens en YouTube.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 We nu bellen met een Syriër die al een aantal jaar in Nederland woont... en iedere dag nog contact heeft met zijn familie in Homs. Om veiligheidsredenen noemen we zijn naam niet. Goedemorgen. goedemorgen. Wat heeft u onlangs te horen gekregen van uw familie... over de situatie bijvoorbeeld in Homs? Nou, de situatie is heel erg eigenlijk. En de laatste twee dagen is het heel uh, veel erger geworden... Ja, ik kan alleen maar over die oude stad van Homs uh, over hebben. Omdat die andere, ja, die is wel geïsoleerd. Ja. Uh, geen stroom, uh, uh, geen telefoon. De uh, meeste mens, mensen zijn vertrokken en de rest zijn gewoon echt uh, thuis. durven niet naar buiten. Nee, mensen in Homs zijn dus bang. Ze um, ja. in, in, zitten dus nu in een, in een geïsoleerde stad zonder voorzieningen. Ja. Um, is het... Naar uw inschatting, is de situatie ernstiger dan dat wij hier te horen krijgen? Ja, heel veel. Echt, uh, de situatie is heel erg. Uh, mannen zijn opgebakt uh, s'nachts. Uh, gewoon uh, uh, naar een school of een kelder ergens, of ik weet het niet wat, uh, allemaal verzamelen. En, en ja, wie blijft thuis is alleen maar vrouwen en kinderen. Dan gaat het om bijna alle mannen dus? Ja. Gevonden. We hebben tussen 16 of uh, ja, gisteren was iemand van 11 jaar oud, dus overleden in onze straat. Ja. En waar worden die dan naartoe gebracht? Nou, uh, ze gebruiken alle scholen nou. Uh, uh, ja, waar is grote zalen, waar Hans uh, ja, is gewoon uh, nou, is een grote gevangenis geworden. Ja. Eén grote gevangenis en dan ja. worden ze in scholen gestopt of ergens anders ja. waar ze niet uit kunnen. Wat, wat, wat moet uw familie nou? Wat vertellen ze u? Echt, uh, vanmorgen heb ik een uh, laatste brief dat gewoon, uh, nou, er is echt geen mannen meer. En uh, ze zijn helemaal uh, zijn echt bang dat gaat gewoon uh, wat gebeurt in Hama in een jaar tachtig gewoon gaat hetzelfde gebeuren nou. Dat de mannen komen niet meer terug. Ja, daar was in Hama een, een grote opstand destijds. En die is hard neergeslagen. Ja, maar bijna 30, uh, nou, we hadden bijna dertig, nou, ze zeggen 30.000 doden, maar er waren meer dan 60.000 doden. Ja. Wat denkt u over wat hoort u van uw familie? Um, zal de opstand doorgaan? Houden de demonstranten het vol? Durven ze nog? Nou, uh, vanmorgen zegt hij. Uh, ja, dat is een nichtje van mij die zegt gewoon. Ik, ik denk dat Hans uh, kan niet meer demonstreren. Er zijn geen mannen meer. Wie gaat de straat in? Uh, uh, zij is heel bang dat nou, uh, komen die, die mannen terug of komen de mannen niet terug? En, uh, uh, wat doet die andere steden van Aleppo en Damascus? Die zitten gewoon thuis tv te kijken en, en, en niemand doet iets. Nee. Dus de vrouwen, de vrouwen nemen dat niet over? Denkt u? Uh, ja, ze zijn gewoon zwakke vrouwen. Daar is echt. Uh, ja, die, wel, een, een, een. Nou, 10% 7% van die vrouwen die kunnen die straat in, maar De rest zijn gewoon, die zitten, die zitten uh. gewoon thuis. Ja, de vrouwen. Maar iedereen is echt verbaasd van die reactie van die. Uh, Europa en Amerika, dat gewoon de reactie voor Libië en, en Egypte en Tunesië was in één week. En, en voor Syrië nou iedereen zit te kijken en iedereen denkt in Syrië dat echt Europa en Amerika die is gewoon, die gewoon uh, uh, het regime te, te, te stonen. Ja, dus Europa was sneller in het reageren in Libië en Tunesië, Tunesië en Egypte. Vo, ja. Voelt men zich wat vergeten? Uh, sorry? Voelt men zich vergeten? Ja, het is gewoon. Of, of dat uh, de, de hele wereld staat uh, uh, bij, uh, bij het regime uh, tegen de mensen daar. Ja. Wat kunt u doen? Kunt u ze nog op een of andere manier steunen? Ik, ik, ben, uh, ik ben wel een uh, uh, Libanon geweest een paar weken geleden om even, even meer informatie te krijgen... om even, even rustig te worden voor mijn familie en, en uh, ja, even meer uh, over hun te, te, te weten. Maar meer niet. Ik ken, geen, ik ken uh, meestal een neven en de andere. Uh, uh, uh, uh, ja, ik heb een grote familie, dus heel veel van mijn familie kan ik geen contact maken met hun. Ze zitten gewoon in de oude stad. Ja. Yeah. En uh, wie kan ik gewoon bellen, dan bel ik hem. Er uh, zijn alleen maar uh, drie netwerken mobiele in, in Syrië en vaste lijn, de vaste lijn die is helemaal uh, die is dood. Hm. En, en twee uh, netwerken mobiele uh, werken ook niet. En behalve eentje die nog werkt in het uh, oosten van het uh, stad. Maar in de oude stad, niks, niks doet gewoon. Nee, het wordt dus ook steeds lastiger om uw familie te bereiken... Ja, als telefoonnetten ja, ja. en mobiele telefoons eruit liggen. Ja. Nu bent u natuurlijk niet de enige Syriër in, in Nederland en in het buitenland. Is er sprake van dat u zich misschien verenigt? En gezamenlijk ja. iets kunt doen? Ja, ik wil er graag iets doen, heb ik... Uh, uh... Ik heb zaterdag gehoord dat er vrijdag was een demonstratie in Amsterdam. Ja, was het. Uh, uh, ik heb helemaal niks gehoord van. Was het gewoon uh, ja, geen organisatie? Geen, uh, ja, ik wil graag iets doen, maar, maar hoe en, en, en wanneer en met wie? Ja, ik, wij zijn niet, geen grote uh, gemeenschap hier in, in, in Nederland. Nee, en het wordt niet, bepaald ook niet georganiseerd op dit moment. Nee, nee. Goed, dan dank ik u heel hartelijk voor uw verhaal. Nou, graag gedaan. En, en wens u veel sterker. Dank u wel. Dank u Het komt niet vaak voor dat er een Nederlander geridderd wordt in Frankrijk. Het is wel gebeurd. We spreken zo duidelijk met de jongste Nederlandse ridder in Frankrijk. Eerste verkeersinformatie bij de AWB, Kees Quart. De spits neemt snel af. Nog een kleine 60 kilometer file. De twee langste files op de A9 Alkma-Amstelveen. Langzaam breiden tussen Beverwijk en Knoppend Raasdorp over 6 kilometer... En naar Den Haag op de a vanuit Utrecht, tussen Zoetermeer en de Haag Centrum, 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Marcel Oosten. Joris van der Kerkhof trekt de hele ochtend al met een doos vol cupfighters. Zo heet ze toch, of niet? Ja, dat Wat? waren cupfighters, Cup... ja. Aard, oh, waar? Aardbeikjes oh, dat al met snakroom. <laughs> ja, ze ja, ze zijn zijn ik heb ze achtergelaten bij de supportersvereniging. Door Enschede, en ik wou zeggen, dat scoort wel, nou inderdaad. Ja, en, en nu uh, uiteindelijk in Goor aangekomen, daar woont uh, Paul Schabink. Hij is uh, verslaggever bij, bij RTV Oost. En RTV Oost uh, zet nu ook uit radio en, en, en televisie. En nu op dit moment is te zien uh, hoe de beker uh, uitgereikt wordt en uh, omhoog gehouden wordt. En, uh... Sander Bosker daarnaast met zijn keepershandschoenen nog aan. Merkwaardige badjassen die ze dan aan hebben. <laughs> dat ziet er toch niet uit eigenlijk. Um, die blijdschap van toen, uh, van, van gisteravond, uh, daar was jij zelf uh, ook, uh, ook bij. Die spelers die, uh, zijn verder van de supporters weggehouden. Want feest wordt er pas volgende week gevierd. Is dat niet jammer voor de supporters? Uh, ja en nee. Um, toch geeft het ook wel zelfvertrouwen. Men gaat ervan uit dat er volgende week feest gevierd wordt. Je moet het nog maar afwachten. Dat gelijkspel is het wel het minste... wat. ...in Amsterdam tegen Ajax. Er is bewust voor gekozen omdat men ook hier in Twente uh, groeiende is... ...en ik denk dat de titel gewoon belangrijker is dan de beker. De spelers met de bus zijn ook bewust een beetje weggehouden van de supporters... ...en met name van de snelweg, om gevaarlijke situaties te voorkomen. Want ja, wij kwamen ook gisteren terugrijden uit Amst uh, Rotterdam. Wat een verspreking zeg. Uit Rotterdam. Ja, Vorige week uit Amsterdam. Ja, ja volgende week. En, uh, ja, het toch weer heel veel mensen op de viaducten. Viaductfeesten noemen ze dat hier. Waarin uh, dan maar niet de spelers, maar dan de supportersbussen maar uh, worden onthaald. Dus, uh, maar het was donker en de politie heeft er ook afgeraden. En de spelers hebben gisteravond tot laat een feestje gevierd... ergens in de buurt van Rotterdam gegeten. En zijn volgens mij heel diep in de nacht teruggekomen in Engelo. Vandaag niet trainen, in de loop van de, van de week maar een beetje trainen. En uiteindelijk gaan, gaan oefenen in, in rust eigenlijk op die laatste wedstrijd uh, gaan voorbereiden. Jij volgt de club uh, nu uh, een jaar of vijftien. Er is in die vijftien jaar veel veranderd van een bijna faillissement of volledig faillissement uh, ja, misschien het, wel. Ja, het was volgens mij echt een dag uh, uh, over, maar uiteindelijk kwam er een soort uh, ja, saneringsplan. Dat heette uh, toen uh, FC Twente in de Stijgers, nog geschreven door de heren Plageman en Münsterman... En dat was eigenlijk de inleiding naar uh, ja, wat er nu eigenlijk allemaal gebeur, aan het gebeuren is. En wanneer gaat het nou fout met FC Twente? Want het lijkt zo'n um, uh, succesverhaal. Maar met voetbal en, en succes um, komt er altijd een moment dat het financieel uiteindelijk toch niet helemaal klopt. Ben jij er al achter gekomen waar dan de fout zit? En voorlopig kan ik nog niet zo heel veel fouten ontdekken. Uh, wat men in Twente wel slim doet, is dat men uh, met name het sociale gevoel, het sociaal-maatschappelijke gevoel... wat weer subsidies op kan leveren, uh, uitbreiding van het stadion... wat weer meer uh, economische gelden uh, binnenbrengt, met andere woorden meer sponsoren... Daar is eh, FC Twente en met name ook het bestuur en het beleid is daar heel erg op gefocust. Ja, en de cijfers liegen gewoon niet. Er wordt winst gemaakt in Twente. Dat is een van de weinige clubs in Nederland. Ja, gisteren hadden bekerfinale ja. ook ja. nog gewonnen. Um, ga je ervan uit dat ze volgende week ook minimaal gelijk spelen? En gaat dan uh, de supporter meer spelen dan, uh, dan de verslaggever? Um, ja, ik denk echt dat Twente de dubbel pakt. dat zeg ik al enige tijd. Ik heb er ook weddenschappen oplopen. Dat zeg ik niet zozeer als supporter, maar ik denk ook, ook een klein beetje als kenner. Gisteren heb ik ook, denk ik, kunnen zien dat Twente bij Vlagen gewoon beter is... en fysiek sterker en misschien ook wat meer ervaren dan, dan dit jonge Ajax... Um, dus ik denk dat Twente de titel uh, pakt. Uh, ja, het feit dat dat dan met zoveel punten minder is dan vorig jaar... zegt denk ik ook wel iets over maar het de maakt punten. eigenlijk niet uit. Winnen, uh, winnen is winnen dan. Nou ja, nu nog beelden van, de, van, de, van het feest gisteravond hier op de Oude Markt. Toen waren er 11.000 mensen. Volgende week worden er nog veel meer verwacht als ze winnen tenminste. Joris van de Kerkhoff in Enschede en omstreken. Kijken of die daar volgende week weer staat. Het OERA! Hij is zojuist geschald over het Rode Plein. Jaarlijkse militaire parade trekt op dit moment door de Moskouse straten. Al het materieel wordt tevoorschijn gehaald. Allemaal te ere van Djen Pabiedi, de dag van de overwinning... waarop de Russen vieren dat ze 66 jaar geleden Nazi-Duitsland versloegen.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 Hoorde je van Kisha Hekster, onze correspondent in Moskou... over de Russische dag van de overwinning. Architect Winnie Maas is benoemd tot chevalier de la légion d'honneur. En daarmee is de mede... Het klinkt mooi, hè? Winnie Maas? Ja, hallo. Bent u er al <laughs> aan gewend? Nee, nog niet helemaal. Ik lees ik even <laughs> verder. Daarmee is de medeoprichter van het bureau MVRDV... toegetreden tot de Franse ridderorde. En vanavond ontvangt Maas de versierselen van het Legion d'honneur... uit handen van de Franse ambassadeur. G gefeliciteerd dan nog, meneer Maas. Dank u wel. Wat krijgt u op de borst gespeld? Ik weet het niet. Van mij is het een klein lintje en, uh, en nog een soort sjerp. En de eer is groot. Hoeveel Nederlanders gingen u voor? Weet u dat? Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Niet zo gek veel. Er zijn natuurlijk wel meer uh, uh, mensen die orde uh, krijgen in Frankrijk. Um, dat is natuurlijk hier als de lintjes uh, rekenen zeg maar in, uh, in Nederland. Maar uh, voor buitenlanders, maar met name voor Nederlanders is het wat kaarder. Waarom krijgt u hem? Uh, ik weet het niet helemaal precies. Ik denk dat ik er vanavond wat, uh, wat meer hoor. Uh, ik in ieder geval werken wij en werk ik al, al een jaar of vijftien uh, in en aan Frankrijk. Uh, met name op publieke uh, gebouwen en publieke gebieden en voor stedenbouw. Mm -hmm. En dat heeft in ieder geval een grote rol gespeeld. En uh, het werk voor Grand Paris, voor uh, Sarkozy, uh, zal natuurlijk wel uh, het, uh, ja, de kroon erop zijn. Ja, ik wou net zeggen, als je grootste plannen voor Parijs hebt, dan springt dat natuurlijk in het oog. Uh, ja, dat, uh, dat, is, dat is wel publiek. En uh, dat, dat dan, uh, ja, dan, dan, dan dat moet je publiekelijk verdedigen. En dat, uh, dat valt inderdaad uh, dan op. Ja, dat... Overigens is het publieke debat in, in, in Frankrijk wel heel aardig en heel toegankelijk. Dus niet iets wat je. Uh, de, de, je kunt er wel gewoon op inspringen. Dus ook als buitenstaander. Ik voel me niet zo vreemd of zo daar, uh, om daarop in te springen. Uh, nee, kunt u eens iets meer uitleggen over uw plannen met Parijs? Want hoe, hoe wilt u de hoofdstad leefbaarder maken? De nou, belangrijkste uh, suggestie die wij. Uh, uh, hebben we gedaan, proberen het zo compact mogelijk te houden. Zorg dat je investeert op uh, de overgang tussen het, uh, het bekende centrum en uh, de banlieue die er net omheen zit. Maar com ik... compact, zegt u, moeten ze niet juist meer ruimte hebben? Nou, er is best wel wat ruimte uh, in de stad zelf door uh, de oude spoorwegen te over, overkluizen, door lege terreinen uh, op te waarderen, door uh, bestaande kantoren uh, te veranderen en door ook uh, uh, gewoon een grotere hoogte te mogen toepassen. Ja. Ver Verder bent u groen en duurzaam bezig? Sco scoort dat in Frankrijk? Ja, dat is iets wat natuurlijk in heel Europa een belangrijke rol speelt. Dus niet alleen in Frankrijk. Maar in Frankrijk is het wel zo dat je gemakkelijker eh, eh, dat de wetgeving wat sterker is op het gebied van bijvoorbeeld van zonnepanelen. En het, eh, je moet bijvoorbeeld in Parijs, mede door onze activiteiten, in elk gebouw moet je het, middels zonnepanelen de, de energie neutraal worden. En die, dus in de toekomst zie je vanaf Santre Pompidou zie je eigenlijk in plaats van een zink, zie je een soort gouden landschap uh, verschijnen. Mm -hmm. En uw bureau uh, werkt dus veel in Frankrijk. Slaat het daar zo aan? Past dat een beetje bij de Franse cultuur? Als, ik, ik vroeg dat ook uh, recentelijk uh, aan een aantal uh, beleggers in, uh, in Frankrijk. En wat ze zeiden, kijk, we hebben de architecten die, de, die daar de dienst hebben uitgemaakt de laatste twintig jaar, die zijn natuurlijk heel erg zeg maar, artistiek. En, uh, en uh, wij zijn als bureau denk ik met name bekend omdat we heel helder, heel pragmatisch, heel zichtbaar en uh, ook nog met een, een lichte ironie uh, architectuur uh, kunnen maken. Dat maakt het veel communicabeler, veel directer. En, Nee. En minder mysterieus. En uh, in deze tijd van individualisme... en in deze tijd van onderhandeling... en, van in, de, en in deze tijd van dat mensen veel mondiger worden... Ja. is daar ook een verlangen naar. Nou, Even nog Nederlands vraagje dan. Levert het wat op? Het ridderschap? <laughs> meer opdrachten? Ik ben heel benieuwd. <laughs> Goed. Dan wensen wij uh, u in ieder geval... een hele prettige avond. Een mooie avond. Dank u wel. En een mooie ridderschap. Winnie Maas, architect van MVRDV... wordt Frans Ridder. Aan het einde van dit NOS Radio 1-journaal, want het is half tien. De KRO gaat verder met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen Mark Stakenburg. Goedemorgen, de meivakantie is weer voorbij. En dus sloten veel Nederlanders vanochtend weer aan in de file. En toch is de file druk de eerste maanden van het jaar afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Verkeersinformatiedienst. Het droge weer van de afgelopen week is een zorg voor de landbouw... het scheepvaartverkeer en ook onze drinkwatervoorziening... Maar we moeten ons pas echt zorgen gaan maken over overstromingsgevaar. Droogte is een sluipmoordenaar voor onze dijken. En we spreken met Guy Verhofstadt, oud-premier van België... en fractievoorzitter van de liberale fractie in het Europarlement. Hij is net terug uit Egypte... waar hij sprak met nieuwe democratische partijen in het post-Mubarak-tijdperk. Dit en meer straks. Goedemorgen Nederland. Na het nieuwsbulletin van half tien door Ant Megens. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De maker van onder meer de iPad en de iPhone is ruim 153 miljard dollar waard. 84 procent meer dan een jaar geleden. En Google is iets minder waard geworden. Wordt nu geschat op ruim 111 miljard dollar. Een volkstelling moet duidelijk maken of er inderdaad 81 miljoen Duitsers zijn. In Duitsland begint vandaag de eerste volkstelling sinds de eenwording. Die telling is nodig nadat de Europese Unie in 2008 heeft bepaald dat de lidstaten eens in de tien jaar het aantal inwoners moeten tellen. En op het Rode Plein in Moskou wordt gemarcheerd. Daar is de jaarlijkse militaire parade aan de gang... waarbij de overwinning op Nazi-Duitsland wordt gevierd. Zo'n 20.000 militairen lopen over het plein. Er is ook veel militair materieel te zien, zoals tanks en raketten. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Een goede 20 kilometer verder nog. De twee langste, de A8. samen richting Amsterdam. Verknopend Koenplein, 4 kilometer... Vanuit Altmaar op de A9 naar Amstelveen tussen Beverwijk en Knooppunt Raasdorp. Vijf kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Mark Stakenburg. Nederland stond de afgelopen maanden minder in de file. Niet hoogwater, maar droogte is een grote bedreiging voor onze dijken. Belgische oud-premier Guy Verhofstadt sprak in Egypte... met kerstverse politieke partijen en de moslimbroederschap. Verder de ochtendtumeur van Henk Westbroek. Het is twee minuten over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen. <truimus> Thijs Boelens vanochtend in Deventer. In het Defter ziekenhuis op zoek naar studenten. Want de populariteit van de zorgopleidingen neemt weer toe, zegt het CBS. De reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen Nederland. In de eerste vier maanden van 2011 is de file druk gedaald met 17%. Een forse daling ten opzichte van dezelfde periode in 2010. En dat blijkt uit cijfers van de Verkeersinformatiedienst. Goedemorgen, Patrick Potgaven van die Verkeersinformatiedienst. Goedemorgen. Ja, komt die daling nou ook door het weer? We hebben al een paar weken geen regen laat staan sneeuw gehad. Um, nee, dat, dat klopt. Nou uh, gaat het natuurlijk over vier maanden. En in het begin hebben we wel degelijk sneeuw gehad. Maar dat hadden we in 2010 ook. En als we dan kijken naar uh, het effect van het weer... en bijvoorbeeld naar het aantal neerslagdagen met meer dan 10 mm... dan uh, zien we dat uh, 2011 wat droger is dan, uh, dan 2010. Maar heel veel maakt dat niet uit. Nee, wat maakt het wel uit? Nou, wat het wel uitmaakt is, uh, wat we kunnen zien... is dat de uh, economische groei er uh, nog niet echt in zit. Maar vooral ook het, uh, het effect van, uh, van de uh, extra infrastructuur... Die, uh, die beschikbaar is gekomen. He, het verkeer kan bijvoorbeeld nu profiteren van wegverbreding... op de A2 tussen knopend Houdendrecht en Maarse, uh, Verderop tussen Evedingen en Del, ook op die A2. Op de A12 tussen Woerden en Gouda... daar uh, is een rijstrook bijgekomen, een spitsstrook bijgekomen. En dat uh, geldt ook voor de A58 tussen knooppunt Baan. En de oorschot en natuurlijk de Randweg Eindhoven, die vorig jaar helemaal gereed gekomen is. Uh, ja, dat heeft enorme impact op het, uh, op het verkeer. Als we bijvoorbeeld kijken naar de A2. Dan, uh, um, dan zijn daar in, uh, in maart uh, bij Utrecht ook vier rijstroken uh, ter beschikking gekomen van het verkeer. Uh, dat is om die tunnel heen, zal ik maar zeggen, die niet in gebruik zijn: de landtunnel. En ja, dan, dan zie je meteen dat de hele A2, dat daar uh, de filedruk nog eens met een derde terugloopt. En en dat betekent dat van die zeg maar, bijna 17 procent, 4 procentpunt, dus een, een kwart ongeveer... Dat, dat is alleen al te wijten aan, aan de verbeterde doorstroming op de A2. Dus ja, daarmee kan je zeggen dat die, dat die extra infrastructuur succesvol is in het bestrijden van files. De inspanningen van de afgelopen jaren, daar beginnen we wat van te merken. Is er in de cijfers ook een verschil te merken nu er op bepaalde wegen harder gereden mag worden? Nee, dat kun je eigenlijk niet uh, zeggen. Dat is ook nog maar op heel beperkte schaal uh, het geval. En dan nog op trajecten waar uh, ja, niet de, de meeste uh, files staan of meer staan. Uh, dus dat zou je eigenlijk niet, kun je eigenlijk niet zeggen. Wat je wel kunt zien is dat er nog op uh, uh, sommige plaatsen... Uh, in de file gestaan wordt omdat daar de infrastructuur nog niet klaar is. En Dat heeft dan uh, onder andere betrekking op de A4 bij Hoogmade, Maar ook bijvoorbeeld op de A12 richting Arnhem bij uh, Driebergen. Die behoorlijk in de, in de filelijsten aan het klimmen is. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de wegwerkzaamheden... die daar, die daar zijn begonnen. Ja, de wegwerkzaamheden die houden nooit op, zo lijkt het. Um, zijn dat inderdaad de beruchte wegwerkzaamheden... voor de komende tijd, voor de komende jaren... of komen er nog meer bij? Nee hoor, de voorbereidingen. Of eigenlijk kun je zeggen dat de A1 nog niet eens klaar is. En de voorbereidingen zijn al bezig weer voor, voor nieuwe wegverbredingen... tussen Almere en Schiphol. Wat we ook zien is dat de A10, de Koentunnel, behoorlijk hoog staat in de, in de file lijst. En ja, daar begint men nu eigenlijk de aansluiting te maken op de tweede Koentunnel die, die gerealiseerd wordt. Dus ja, daar heeft het verkeer nog wel, wel last van. Maar je ziet dus ook dat alles bij elkaar het niet voor niks is, want uh, uiteindelijk wordt het dus een heel stuk beter. Dat blijkt dus ook uit de cijfers, want als je kijkt naar uh, de filedruk, uh, uh, ontwikkeling, dan zitten we eigenlijk nu op het uh, niveau van 2001. Dus dat betekent hm. dat we uh, eigenlijk drie jaar of tien jaar aan het, uh, aan het terughalen zijn. Dankjewel Patrick Potgraven. Een goedemorgen Alexander Sakkers, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. Goedemorgen. Nou, dat gaat goed. Hè? 17% minder file druk. Uh, u staat te juichen. Nou, dan mag je best wel eens een keer zeggen. Je, je constateert dat uh, in de afgelopen tijd ongelooflijk veel gedaan is... om die infrastructuur te verbeteren. En je ziet dat dat direct helpt. Dat is ook steeds wat wij zeggen. Uh, zorg er nou voor dat je echt robuust uh, die, die, die wegen uh, inricht. Dat helpt een stuk verder. En, en daarnaast, met name rond de grote steden... ...nog veel slimmer met je, wat ik maar mooi noem, verkeersmanagement omgaat... ...zodat het beter doorstroomt. Dus ja, dit is een goed geluid, daar zijn wij blij mee. Slim verkeersmanagement, wat is dat? Nou, kijk, je kunt allerlei uh, uh, maatregelen voorstellen. Met name op de ringwegen uh, rond de steden. Die ervoor zorgen dat het verkeer goed doorstroomt. Kijk, je hoeft niet, uh, niet altijd zo hard te rijden. Als het maar wat wij in onze sector noemen netjes doorkachelt. Dan komt iedereen op zijn stekje. En heb je veel, toch ook veel minder milieulast. Dan wanneer de mensen moet stilstaan en met stomende motoren op elkaar staan te wachten. Ja, bedoelt u dan bijvoorbeeld die doorzeer stoplichten die de druk verminderen? Nou, dat is een voorbeeldje. Maar je kunt je ook andere dingen voorstellen... waarbij je uh, gewoon door van tevoren ook nadrukkelijk... en daar zijn we mee op pad, hoor. Uh, aan te kondigen waar is de drukte, waar zijn de problemen... waar wordt aan de wegen gewerkt. Uh, dus wat dat betreft nog een stukje verder professionaliseren... in de informatie naar de weggebruiker. Uh, dat zal ook zeker naar de toekomst uh, nog meer kunnen helpen. Ja. U zegt het gaat de goede kant op rond de steden... kan het nog wat slimmer. Zijn er nog andere knelpunten? of wegen waarvan u zegt, ja, daar is nu toch echt nog meer actie nodig? Nou, kijk, we, uh, we zitten natuurlijk, en dat hoorde u net ook aan de fileberichten... we zijn natuurlijk nog lang niet. Uh, de problematiek rond Utrecht is wat mij betreft... naast uh, rondom Amsterdam en rondom Rotterdam... is dat echt nummer één, de aansluiting A12, A27, A28... is gewoon uh, een dagelijkse ramp voor heel veel mensen. Dus daar moet je eigenlijk net zoals rond Eindhoven... Uh, moet je een hele forse uh, en, en vlotte uh, verandering teweeg gaan brengen. En dat geldt voor uh, Amsterdam-Zuid. Nou, je heeft gehoord wat de minister recent zei. De aansluiting A4, A9, Ring A10 en de A1. Mm -hmm. uh, dus de hele uh, zuid Andere, zeg maar rond Schiphol. Uh, en de Rotterdamse problematiek. Nou, dat zijn drie grote probleemgebieden. En dan is er, ja, je kunt wel doorgaan met wensen, maar als ik er nog één buiten de Randstad uit mag halen... dan is dat rond het knooppunt Arnhem-Nijmegen, de aansluiting van de A15. Want nu bij knooppunt Valburg op de A50, dat is dagelijks ook... de mensen die erin zitten, die weten er alles van, is dat niet erg plezierig om daar te moeten vertoeven. Dus nou, als je dat soort dingen stevig aanpakt zoals ze nu onderweg zijn... Dan denk ik dat we hele grote stappen voorwaarts maken. Is het uiteindelijk toch ook niet dwijlen met de kraan open? Er komen toch altijd wel weer nieuwe knooppunten bij, omdat er altijd maar weer nieuwe auto's bij komen. En we gaan maar door? Nee, ik denk. Uh, het is een combinatie van dingen. Hè. Het is een combinatie uh, van, van enerzijds je infrastructuur, anderzijds, wat ik zei, van die benuttingsmaatregelen. Maar wij ook met z'n allen die op de weg zijn, of je nou privé met je auto te zitten of zakelijk met je vrachtauto... Uh, wij zullen ook ons gedrag aan moeten passen aan die veranderende omstandigheden. Dus ook verstandig moeten kiezen. En je ziet onze ondernemers al verschrikkelijk hun best doen... om als het maar even kan buiten die file-tijd om te blijven zitten. Omdat iedereen natuurlijk zijn spulletjes op tijd wil hebben. En uh, ja, een ondernemer ziet niet graag dat zijn vrachtauto's stilstaan in de file. Want dat is uh, en uh, dieselolie, wat erg duur is en vertraging, Dus dat, uh, daar zal een ondernemer niet voor kiezen. Nee, hoe gaat het sowieso met transportiek en uh, logistiek in Nederland? De, de cijfers, is, het, is de sector al terug op het oude niveau, het niveau van voor de crisis? Dat was maar waar. Uh, feit is dat, uh, dat de volumes toenemen, hè, dus de hoeveelheid die getransporteerd wordt neemt toe. Dus je ziet ook, zie je, je ziet er echt veel meer vrachtverkeer. Daarom is dit, uh, dit gegeven van die 17% daling is dat een aardige bevestiging voor de, eh, het feit dat die vrachtauto niet die oorzaak van de file is wat wij al lang zeggen. Maar je ziet dus, die vrachtauto's in hoeveelheden toenemen, de volumes, uh, er wordt alleen nog, uh, nog weinig uh, verdiend, laat ik maar zeggen. Dus wil de sector echt helemaal uit die crisis komen, dan, uh, ja, dan moeten die prijzen nog wat gunstiger zitten, zodat ze ook kunnen investeren. Ja. De brandstofprijzen waren natuurlijk erg uh, omhoog gegaan, zijn nu de laatste week weer wat naar beneden gegaan. Uh, wat vindt u daarvan? Nou, je moet mij maar nog maar die pompen wijzen in Nederland... waar het dan echt naar beneden gaat. Ja, precies. Uh, wij horen, uh, we horen dit geluid natuurlijk ook. Maar voorlopig is die prijs met name in Nederland... Uh, ook door de accijns nog erg hoog. Uh, en dat betekent natuurlijk een, een grote last. Uh, als jij met jouw business uh, die brandstof... ook in de komende twee decennia... Uh, dan zullen we echt voor onze sector die diesel nodig blijven hebben... ondanks het feit dat we ook graag in alternatieve brandstof uh, ons best willen doen... Uh, maar dan blijft die, die prijs van de diesel blijft natuurlijk een heel belangrijke kostenpost. Wij gaan daar zo meteen op terugkomen. Dank u wel, Peter Sierrat, algemeen directeur Transport en Logistiek Nederland. En ook Patrick Potkak dank de voorzitter. Dank Ach, u wel. Neemt u mij niet kwalijk, het staat ah, okay. hier verkeerd gemeld. Neemt u mij niet kwalijk. En Patrick Potkak van de Verkeersinformatiedienst. En een goede nog. Graag. Gedaan. Ranking de nieuws. Iedere de dag. vraag van vandaag. Pardon, iedere dag behandelen wij inderdaad zo'n vraag... naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. We hadden het er net al over. De prijs van een vat ruwe olie is weer gedaald tot minder dan 100 dollar. Waarom merken we dat nou niet meteen aan de pomp? Je merkt het niet direct aan de pomp. Prijsverhogingen worden direct doorgevoerd, de volgende dag al. Prijsverlagingen, daar zit enige tijd tussen. Uh, dat zie je pas enkele dagen erna... Dat is niet alleen in de benzinemarkt zo, maar dat zie je in alle grondstofmarkten. Dat prijsverhogingen direct doorgevoerd worden, prijsverlagingen wat vertraagt. En de vertraging leidt ertoe dat uh, de partijen die daarin zitten hun marge kunnen pakken, winst kunnen maken. En daar heb je als consument last van. Wat je daar het beste mee kan doen is, als het kan, kan niet altijd, maar als het kan, gewoon enkele dagen wachten met tanken. En wat later tanken, dan kan die prijsverlaging zich in ieder geval uh, zichtbaar maken aan de pomp mits alle factoren hetzelfde blijven. Want voor hetzelfde geld kan het natuurlijk ook weer omhoog gaan. Paul van Selms van United Consumers, hoort u. Heeft u een vraag bij het nieuws, mail ons dan. Goedemorgen Nederland, edkaro.nl, voor uw vraag van vandaag. We gaan terug naar Deventer. Thijs Boelens. Nou, wat, wat ben je nu aan het doen, uh, Anouk? Pak even het uh, wasgoed uh, uit het kastje. We staan op het schoonen. We staan op een uh, afdeling in het Deventer ziekenhuis. Mevrouw Stam, die ligt hier in bed. U moet, er, uh, u moet er nu uit. Dit zijn... Ja. Ik wil het liefst op de stoel en met het krukje. Hm. Het krukje dat... Uh... Staat in de badkamer? Staat in de badkamer, okay. ja. Anouk van de Bovenkamp. Uh, je bent uh, student uh, zorg, zou je kunnen zeggen. HBOV doe je. Uh, uit cijfers van het CBS blijkt dat uh, er steeds meer... Uh, ja, studenten geïnteresseerd zijn in opleiding en baan in de zorg. Waarom heb jij in de tijd gekozen voor de zorg? Um, nou, het liefst uh, wou ik eigenlijk verloskunde gaan doen. Uh, die interesse kwam na mijn zwangerschap. Uh, maar ja, omdat ik tussen in Deventer woon en een kleintje thuis heb, uh, was dat niet te doen, want toen moet je of naar Amsterdam of naar Groningen. Dus toen dacht ik, nou, dan als verpleegkundige op de kraamafdeling. Dus uh, ja. ja. Verbaast het je dat die populariteit dat die toeneemt? Um, nee, weet ik eigenlijk niet. Nee, ik heb niet echt over nagedacht. Ja, werk je het om je heen dat veel mensen bereid zijn om in de zorg te werken? Nee, nee. Want wat is het imago van werk in de zorg? Hard werken en weinig geld. Ja, dat is in ieder geval wat ik een beetje... Het uh, valt me wel, het is wel mijn eerste stage. Dus het valt me eigenlijk wel mee hoe hard het werk is. Het is ook wel genoeg tijd voor koffie tussendoor. Maar uh, ja... Nou, wordt het zo slecht betaald? Um, ja, Voor een hbo uh, vind ik wel, als je vergelijkt met andere beroepen die hbo hebben gedaan, is het wel een stuk lager. Ja, ja. Mag ik vragen wat je ongeveer verdient als je een afgeronde hbo opleiding hebt? Um, dat zou ik zo eens niet weten, nee. Mevrouw Stam, die ligt hier in bed, die moet. Wat heeft, wat heeft u trouwens? Een nieuwe knie. Een nieuwe knie. Hoe gaat het? Uh, goed. Ja, hoor. Prima. Ja, mevrouw Stanley gaat even uit bed. Ik loop even naar Rob van Putten, ook van het Deventer Ziekenhuis. Merkt u nu ook dat uh, uh, die populariteit toeneemt? Want ja, vaak zie je dat soort golfbeweging als het slechter gaat met de economie. Dat mensen een ja, toevlucht zoeken in de zorg. Ja, dat klopt. Dat is wel een, uh, iets wat je ziet. We hebben, op dit moment hebben we een nieuwe opleiding. Waarmee we een aantal mensen de kans bieden om weer de volledige opleiding tot verpleegkundige te gaan doen. En het valt wel op dat het aantal uh, belangstellenden daarvoor hoog is. Dus dat loopt wel lekker door, ja. ja. En is het ook zo dat het verbonden is aan die economische cyclus? Ja, die neiging heb je af en toe om te denken. Hè? Dat, je hoort ook die verhalen van... Ja, je kunt beter in de automatisering gaan werken... en dan gaat het weer wat slechter. En dan ja, gaan ze toch weer eens kijken om in de zorg te gaan werken. Maar misschien is het er ook een maatschappelijke trend... dat mensen toch iets voor elkaar willen gaan, willen gaan doen. En dat dat weer een beetje terugkomt. Tenminste, dat is dan ook de stille hoop die je eigenlijk hebt. We lopen nog even naar Anouk. Uh, Anouk, um, succes vandaag verder. Wat, wat staat er verder op het programma vandaag? Uh, vandaag? Ja, we beginnen altijd de dag met mensen helpen met wassen en uh, bedden verschonen. Uh, de controles moeten een aantal keren per dag uh, gedaan worden. Ja, verder gewoon mensen helpen waar het nodig is. Mevrouw Stam, wanneer mag u weer naar huis? Ik zou het niet weten. Normaal <laughs> wou... niet? Nee, nee, nou ja, het zal, ik hoop wel deze week. Maar uh, ik heb uh, een beetje bloeding en die moet eerst gesteld zijn. Succes. Dank u wel. Bijdrage van Thijs Boelens. Straks, Belgische oud-premier Guy Verhofstadt sprak in Egypte... met kerstverse politieke partijen. Nu eerst het goede nieuws. Positive News Network. Wat voel je eigenlijk door je heen gaan als je Bosna bouwt? Ja, het is hartstikke leuk. Het is een mengeling van voetbal, capoeira en tennis en tafelvoetbal. Hoe combineer je dat eigenlijk? Uh, ja, het is vooral gericht op uh, daadwerkelijk op het uh, vinden van timing. Van uh, op welk moment speel je een bal en op welke manier kun je of een uh, bal erin uh, aan de andere kant van het net uh, goed... Uh, uh... Wat heeft die capoeira er nou mee van doen? Ja, het is ook uh, de, de lenigheid uh, die daar uh, mee van doen heeft. En het is uh, natuurlijk altijd ondersteund door, uh, door muziek. En uh, in die vorm, uh, ja, die combinaties uh, heeft het allemaal wat. En als je capoeira uh, doet, ja, dan uh, gaat je lijf ook in allerlei... Uh... Hete Braziliaanse standjes bedoel je? Ritmische en uh, turnische uh, standjes. Ik krijg er nou al warm van. Laten we even ons inbeelden dat we samen naast elkaar in een connection bus zitten en... heel diep ademhalen. Door de neus. En nog een keer. Door de neus. En door de mond uitademen. En dan ruik jij wat ik ruik. Een refresh Voyager. Nou, je moet je voorstellen dat deze geuren zijn natuurlijk ontwikkeld om een breed publiek uh, tevreden te kunnen stellen. De, van de twee geuren die ik je nu doormail, uh, is er eentje favoriet uh, um, uh, op één uh, terrein. Ik heb echt een uh, primeur, een geurtje per e-mail... En dat is vooral bij vrouwen op de beleving van veiligheid. Voelen ze zich dan onveilig? Nou, um, uh, het is sowieso uh, bekend dat um, vrouwen daar veel meer um, waarde aan hechten. En vrouwen zich inderdaad sneller onveilig voelen. Stel, maar je voelt je opeens helemaal veilig met, door die geur. En er zijn toch een paar vervelende jongens in die bus die die vrouwen lastigvallen dan kun je die geur toch ook niet meer vertrouwen? Ja, maar goed, dan heb je het wel over incidenten. Hè? Op het moment dat mensen een prettig gevoel hebben in de bus... dan pak je die wat makkelijker natuurlijk. En nog een keer. Vertel me nog iets over de spelregels. Je kunt het uh, gewoon spelen als volleybal. Uh, je kunt ook uh, wat uh, regels van het uh, uh, sokker of voetvolley uh, uh, uh. toepassen. Er staat een, een trampoline in het midden en daar staan allemaal uh, uh, de springcursussen omheen. Dus uh, iedereen die staat op een wankelijke basis. Dan heb je wel vijf skyderechters nodig. Een volleybal een tafeltennis een voetbal en een capoeira skyderechter. Ja. En hoe zie je dan de toekomst van uh, het boshabal in uh, Drachten? Ja, dat uh, het is uh, denk ik wel een, uh, een activiteit die uh, zowel uh, hier als uh, verder in Nederland uh, uh, wel uh, gaat scoren. Het goede nieuws werd u gebracht door Erik Bakker. In Egypte maken nieuwe politieke partijen zich op voor de eerste democratische verkiezingen... na de val van president Mubarak. In september dan gaan de Egyptenaren naar de stembus... Europese Liberalen reisden afgelopen week af naar Cairo... om met nieuwe partijen in gesprek te gaan. Goedemorgen, Guy Verhofstadt. Goedemorgen. Fractieleider van de liberale fractie in het Europees Parlement. U bent onder andere in gesprek gegaan... met vertegenwoordigers van het moslimbroederschap. Waarom? Well, het is zo dat wij uh, in, uh, in Egypte uh, contact hebben met uh, drie liberale partijen. Dat zijn seculiere partijen, maar het was ook interessant om even te horen... Uh, wat de, de, ja, de, het programma, de, de toekomstverwachtingen zijn van het Madeleine Broederschap... om op die manier een betere uh, oordeel te kunnen vellen... over uh, de kansen van seculiere democratische partijen... en over de noodzaak vooral, want dat was mijn conclusie... dat seculiere democratische partijen uh, gaan beginnen samenwerken... om uh, effectief een, uh, een, uh, ja, toch een, een goede uitslag te halen bij die verkiezingen in september aanstaande. Ja, uw collega... Europarlementariër Hans van Balen waarschuwt in de Telegraaf... dat de tentakels van de haat- en geweldpredikende moslimbroederschap... Israël zullen wurgen en tot in Nederland rijken... als de Europese Unie niet ingrijpt. Heeft u er misschien wel verstander aan gedaan... om met hen een kopje thee te gaan drinken? Ja, een kopje thee was het nu niet bijzonder, maar het was wel... Uh, zodat wij een volledig uh, alle, ongeveer alle partijen uh, gezien hebben die uh, in dat uh, uh, Egyptische politieke scène nu aan de orde komen. En uh, ja, onze contacten uh, die we hebben, gestructureerde contacten, die trouwens al dateren van voor de Egyptische uh, revolutie, zijn met drie partijen uh, die zullen opkomen tegen het moslimbroederschap natuurlijk. En dat zijn uh, de Democratische Frontpartij, waar El Baradei uh, kandidaat voor is. Dat is de Al Ghat-partij van uh, Dr. Noeren. Dat is de man die in het uh, gevangen gezeten heeft gedurende vele jaren omdat hij tegenkandidaat durfde zijn tegen Mubarak. En dan is het tenslotte ook Free Egypt uh, van een media tycoon. Dat zijn de drie partijen. En wat wij proberen te doen is dat deze drie partijen zouden gaan samenwerken. Uh, ze doen het dat, uh, dat er een seculair democratisch alternatief is voor het uh, moslimbroederschap ja, wat, wat, in, uh, in, in Egypte. Wat was uw indruk dan van de moslimbroederschap? Ik heb de indruk dat er verschillende tendensen zijn in het moslimbroederschap. Dat er tendensen zijn die effectief de weg op willen van een meer fundamentalistische beleving van de Egyptische politiek in de zin van de sharia en dergelijke meer. En ik heb de indruk dat daar tegenover ook er een tendens is die daarentegen eerder een versie wil maken zoals we dat met de APK-partij hebben in, in, in, in, in Turkije, waar Turkije dan het Voorbeeld, uh, voor is, namelijk uh, uh, toch een scheiding tussen uh, uh, kerk en staat, zal ik maar zeggen, tussen de religie aan de ene kant en de overheid aan de andere kant. En uh, die dan uh, Turkije als voorbeeld nemen. Dus er is er is volgens mij uh, een, een, een verschillende tendensen uh, in. Uh, in deze, ...in deze beweging... Uh, ...die ook zullen tot uiting komen bij de verkiezingen. Ja, Egypte kent uh, natuurlijk... ...geen democratische uh, traditie... Maar ...wat verwacht u van deze eerste... Uh, ...verkiezingen? Ik verwacht een... Uh, een uh, in, ...in elk geval... ...een, uh, een, een, een ego-partij... ...die zullen opkomen... Met, uh, ...en om de boodschap die wij daar gegeven hebben... ...is ja, tracht je zoveel mogelijk... ...toch te concentreren op enkele... ...formaten, probeer samen te werken, probeer... ...allianties uh, te maken... Uh, wat ik ook uh, verwacht is toch wel grote verschillen tussen de steden aan de ene kant en het platteland aan de andere kant. Steden, mensen zijn daar toch uh, ook door de revolutie vrij, uh, open, uh, gebruiken internet en dergelijke meer. Maar ja, op het platteland is het toch nog he uh, veelal een feudale maatschappij uh, waarbij ja, de, de uh, plaatselijke... Uh, leiders uh, gaan aan de mensen en, en, en ook de eigenaars aan de, aan, aan de mensen gaan zeggen hoe ze moeten stemmen, uh, welke stem ze moeten uitbrengen, uitbrengen, op welke partij ze dat moeten doen. Dus ik verwacht wel een grote tegenstelling tussen de metropool, zal ik maar zeggen, de steden en, en, en het platteland aan de andere kant. Ja, het wordt toch een beetje gezien als de lakmoesproef voor deze Arabische lente. En nou net afgelopen weekend natuurlijk weer gevechten toch, tussen moslims en christenen en um, ja, brandstichtingen. Uh, mensen zijn opgepakt, 190 mensen. Hoe ziet u die laatste actualiteit daar ik in Ik moet Egypte? zeggen, ik heb uh, Sharaf uh, ontmoet, de eerste minister van Egypte, tijdens uh, uh, mijn verblijf uh, daar. En, en Sharaf heeft ook verklaard uh, dat hij keihard tegen dergelijke incidenten zal optreden. Je, je moet ook natuurlijk de zaken uh, toch een beetje in hun perspectief uh, bekijken. Daar, dat daar zich zulke incidenten uh, nu voordoen en misschien nog zullen voordoen, dat is juist. Natuurlijk is er minder aandacht en, en minder publiciteit... voor de positieve ontwikkelingen. Laat mij iedereen geven. Bijvoorbeeld dat is aan de universiteit, zoals de universiteit in Egypte... Uh, waar uh, verkiezingen werden gehouden... en, en, en, en waar de circulaire democraten uh, naar voren naar voor als grote winnaars zijn uh, gekomen. Of uh, bijvoorbeeld ook het verkiezen uh, van... Als er, een, als er bepaalde verantwoordelijkheden moeten worden aangeduid... van kopten aan, aan de leiding. Dus mm -hmm. ik, ik denk dat het, het, het beeld... Uh, is, is natuurlijk veel genuanceerder dan die, die ja. die uh, dan die ene incident dat we binnenkrijgen. Natuurlijk. Ik dank u wel, Guy Verhofstadt, fractieleider van de liberale fractie in het Europees Parlement. Zometeen na het nieuws, Nederland beleeft een extreem droge periode. Als dat een tijdje zo doorgaat, dan lopen de dijken gevaar. En dan heeft Nederland een verknipt beeld van de geschiedenis van de immigratie. Wel nog het ochtendhumeur van Henk Westbroek, het vervolg van KRO. Goedemorgen.